Hoofdstuk 20, deel 3. Ik alleen ben anders dan de gewone mensen. Het twintigste hoofdstuk van de Tao Te Ching wordt, zoals u weet, besloten met de uitspraak Ik alleen ben anders dan de gewone mensen, omdat ik de moeder vereer die alles voedt. Deze uitspraak geeft duidelijk te kennen welk een onmetelijk verschil er is tussen de gerichtheid van de mens die zich geheel en al heeft afgestemd op de natuur des doods en de gerichtheid van de mens die geheel zijn hart gericht houdt op de natuur des levens. Met de moeder van wie hier sprake is, wordt gedoeld op een veld van reine ongeschonden astrale substantie, een veld dat zich rond ieder levensgebied, waar goddelijke vonken tot ontwikkeling moeten worden gebracht, heeft samengetrokken. In dit veld worden stromingen onderhouden. Er gaan stralingen vanuit. In de gewijde geschriften van alle tijden wordt dan ook gesproken van de mateloze oceaan der oersubstantie en van het water des levens. Het boek der openbaringen spreekt van de zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon gods en des lams. Uit deze machtige bron des levens dienen alle kinderen gods te worden gevoed, uit deze ene kracht moet het leven worden verklaard. Zonder deze kracht des levens kan enig openbaringsverschijnsel niet met de naam leven worden aangeduid. Het is begrijpelijk, volkomen verklaarbaar en vanzelfsprekend dat men deze astrale volheid de moeder heeft genoemd. Uit deze moeder dient het ganse al te worden voortgebracht. Heel het scheppingsplan van de Vader dient uit deze moederkracht tot aanzijn te worden gevoerd. Uit de Vader stralen godfonken, microcosmoi, waarin de geest gods is. De Godvonk is het goddelijke zaad. Alles wat in deze godvonk besloten ligt, moet door het contact met de wereldmoeder, dat is dus het astrale veld van het ware leven, tot wasdom, tot openbaring komen. Uit de moeder wordt door het zaad van de vader het kindschap, het zoonschap, een heerlijke werkelijkheid. Lao Tse leeft uit deze moeder. Hij vereert haar die alles voedt. Doch waarom is hij dient ten gevolge zo geheel anders dan zijn medemensen? U kunt zelf het antwoord op deze vraag geven. Natuurgeborenen leven niet uit het astrale veld van de wereldmoeder. Zij zijn ontsprongen aan en worden onderhouden door het astrale veld van de valse moeder, het astrale veld van de natuur des doods. Zij zijn gebonden aan een totaal andere levensgerichtheid en tonen dient ten gevolge een geheel andere levenshouding en een geheel andere levensuitkomst ...dan zij die de werkelijke wereldmoeder vereeren en dienen. Daarom is het begrijpelijk dat de natuurgeboren mens... ...die zonder enige wijsheid geboren is... ...en slechts werd toegerust met een verstandelijk kenvermogen... ...alleen in staat is tot het verzamelen en vasthouden van wat wereldse kennis. Een kennis die experimenteel verkregen werd en experimenteel moet worden uitgebreid. Een kennis die, zonder wijsheid zijnde, onveranderlijk naar de afgrond voert en die van de wereld, zoals Laotse zegt, een wildernis maakt. Zie dus de grote tegenstelling. Zie de twee menselijke gestalten de natuurgeboren mens en de figuur van Lao Tse. Beiden bezitten een microcosmos. Beiden gaan uit van een godvonk. Doch de een, Lao Tse, leeft uit het astrale veld van de wereldmoeder, waarin de geest gods zich openbaart, zich direct kenbaar maakt, zodat het werkelijke kind gods de ware mens, uit en door en met de Godvonk tot aanzijn komt. En de wijsheid die God zelf is, zich direct en volstrekt met het verstandsapparaat kan verbinden en er gebruik van kan maken. Geen enkel aanzicht van de levenshouding, geen enkele uitkomst daarvan kan dan meer speculatief zijn. Of betreurenswaardig. Het is het van stap tot stap, van kracht tot kracht, openbaar maken van de heerlijkheid Gods, van Zijn plan met Zijn kinderen. Zie daarnaast de andere mens. Is Hij een mens? Hij is het niet. Hij is gevangen in de doodsnatuur, verbroken van de wereldmoeder. Zijn openbaring, zijn wording is gestagneerd. Hij is de kreupele, de verlamde, de blinde die genezen moet worden. Hij is, zoals Jezus de Heer zegt, ziende blind en horende doof, een ongeborene. Velen die slechts de beschikking hebben over het verstandelijk hersenbewustzijn en in de loop der jaren wat esoterische kennis verzameld hebben, vlijen zich met de hoop dat het zo geschonden menselijke schijnwezen via een omweg uiteindelijk wel goed terecht zal komen. Zij speculeren nog steeds op vooruitgang door studie. Doch versta Lao Tse heel goed Slechts een totale omwending op het pad zal de natuurgeboren mensheid kunnen redden. Slechts een werkelijke toekering tot de wereldmoeder, tot het reddende astrale veld van den beginnen, zal haar kunnen helpen. De weg daartoe kent u. Hij wordt u dagelijks in de geestenschool gewezen. Begin dan met de belangrijkste hinderpaal uit de weg te ruimen, namelijk de mystificatie dat wereldse kennis en niet de wijsheid die van God is, u zou kunnen helpen. Praktische toepassing van beide is onmogelijk. Zij kunnen niet samengaan. Daarom, laat varen uw studie, dan zullen de zorgen van u wijken.